4 uur. NPO Radio 1 met Lara Rensen. Komend uur in Nieuws Co. hoort u over helpdesk -fraude. Criminelen maken met valse callcenters nietsvermoedende consumenten wijs dat ze te maken hebben met een helpdesk van bijvoorbeeld Microsoft. Straks meer over een nieuwe fase in de strijd tegen deze digitale oplichters. En de anti-homo-reclame in het reformatorisch dagblad zorgt voor een stevige discussie onder christenen. Daar gaat u zo meer van horen in de Nieuws Co. bus is het NOS-journaal, Katrien Straatman. Facebook heeft het instellingenmenu in zijn mobiele app aangepast. Daarmee moet het voor gebruikers sneller duidelijk zijn... welke persoonlijke informatie Facebook verzamelt. Het bedrijf kampt met het grootste privacy-schandaal in zijn bestaan. Deze maand werd bekend dat het Britse bedrijf Cambridge Analytica... in 2014 gegevens van 50 miljoen Amerikaanse Facebook-gebruikers... heeft verzameld zonder dat die daar zelf van wisten.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 Het Europees parlement denkt dat er minstens 1500 levens per jaar worden gered met het noodoproepsysteem. In 2015 graf Brussel al groen licht om het systeem dit jaar te gaan verplichten. Rusland herdenkt de slachtoffers van de brand in een winkelcentrum in Keremovo. Daarbij kwamen 64 mensen om het leven, onder wie 41 kinderen. President Poetin heeft voor vandaag een dag van nationale rouw afgekondigd, zegt correspondent David Jon Godfra. Wat je ziet is in ieder geval dat uh, alle officiële gebouwen de vlaggen halfstok hangen. De programmering op radio en televisie is aangepast. En dus het is allemaal serieus, klassieke muziek en geen, uh, geen gedans en gehoempa. En uh, er zijn in het hele land ook veel concerten afgelast. Uh, en er zijn op heel veel plaatsen plekken waar, waar mensen bloemen leggen. Gisteren protesteerden duizenden mensen tegen de lokale overheden in Keremovo... die ze de schuld geven van de ramp in het winkelcentrum. En Rusland suggereert opnieuw dat Groot-Brittannië... zelf achter de gifgasaanval zit op de voormalige Russische spion Skripal. Het Kremlin zegt dat het mogelijk het werk is van de Britse geheime dienst. De Russen ontkennen iedere betrokkenheid... en noemen de massale uitzetting van Russische diplomaten... door tientallen landen lomp.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 Een 51-jarige man uit Oostenrijk krijgt een werkstraf van 200 uur... voor het veroorzaken van een dodelijk bootongeluk in Oudekerk aan de Amstel. Hij had een boot gehuurd en tijdens het tochtje... de hoogte van een brug verkeerd ingeschat... waardoor een van zijn vrienden, die ook aan boord was... bekneld raakte en overleed. Vakbond FNV eist tonnen achterstallig loon... voor medewerkers van PostNL in het Groningse Koolham... Volgens FNV werkte bij het pakket-sorteerbedrijf mensen jarenlang via schijnconstructies. Daarmee ontweek PostNL volgens de bond de eigen CAO en kregen sorteerders te weinig betaald. Het postbedrijf krijgt twee weken de tijd om te reageren. Vorig jaar werd het bij het bedrijf in Colham nog gestaakt omdat sorteerders hun baan dreigden kwijt te raken. Muziek mag niet harder dan 102 decibel op openbare plekken... als cafés, discotheken en scholen. Dat adviseert het RIVM aan staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid. Voor jonge kinderen moet de muziek nog minder hard, zegt het RIVM.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 het weer. Het is bewolkt en op veel plekken regent het bij een graad of acht. In de loop van de avond trekt de regen naar Duitsland weg en vannacht is het overwegend droog en liggen de temperaturen rond het vriespunt. Morgen af en toe zon met een enkele bui en het wordt dan ongeveer negen graden. Hey René Passet, goeiemiddag. Hey Lara. Hoe is het op de weg? Nou, laten we proberen er niet zo'n potje van te maken als gisteravond. Goed idee. Uh, maar het is voorlopig twee keer zo druk als normaal op dit tijdstip op woensdag. Uh, we zitten al boven de 200 kilometer en je hoeft maar het raam te kijken om te weten waardoor dat Komt de regen, mensen houden wat meer afstand. 50 files al, nou, drie springen eruit omdat ze wat meer vertraging geven. De A2 Amsterdam-Utrecht tussen Vinkenveen en Maarsen, een half uur in de file als je pech hebt. Er was een ongeluk daar, nou, de weg is wel weer vrij. De A4 Amsterdam-Den Haag alweer ruim 20 minuten extra tussen Schiphol en Sveen. En op de N11 Bodegaven naar Leiden is een ongeluk gebeurd bij Alfa aan de Rijn. Daar ben je voorlopig 20 minuten mee zoet.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 NPO Radio 1, NOS, NTR. We willen daar een sterk topteam hebben en er zit gewoon een prijskaartje. Aan. Er zullen een aantal mensen ongetwijfeld heel erg boos zijn. Ja, we zagen wel degelijk aankomen dat dat een stevige storm tegen zou worden. Nou, iemand zei ook van, misschien heeft het iets met de verkiezingen te maken. Ik hoop toch dat er enig begrip ontstaat. <coughs> Sorry, ik wil even een slokje water nemen. Ja, ja maar. drink maar wat water. Dit was ING-president-commissaris Jeroen van der Vier begin maart in Nieuwsinkal. call. Dat begrip. Dat kwam niet. En nu moeten ze zich verantwoorden in de Tweede Kamer. En mediatacoon John de Mol koopt het Algemeen Nederlands Persbureau. Hier is de Radio Nieuwsdienst, verzorgd door het ANP. Aan de Algereens-Marokkaanse grens wordt ondanks de naderende wapenstilstand. naar haar grenzen. Nieuws en co. Het bureau met een lange geschiedenis, Jeroen de Jager. op de redactie van het ANP in ja. Rijswijk zijn ze daar blij met de nieuwe eigenaar. Uh, tevreden zijn ze hier. Ik uh, heb begrepen dat uh, toen de directie het vanochtend bekend maakte... Uh, dat er een... Uh, ja voorzichtig applaus is gegeven nadat uh, de plannen bekend zijn gemaakt. Kijk, de garantie is gegeven dat het redactiestatuut intact blijft. Dus redactieraad en ondernemingsraad uh, kunnen daarop buigen. Die kunnen zeggen, ja, het redactiestatuut, de onafhankelijkheid van onze berichtgeving blijft intact. En uh, ik sprak uh, hierover ook met de hoofdredacteur en die zei, ja, we hebben met John de Mol aan tafel gezeten. Niet de onderhandelingen over die overname gedaan, maar wel aan tafel gezeten. Als wij willen berichten over bedrijven van de Mol en negatief willen berichten, berichten over uw bedrijven kan dat dan ook. En daar heeft hij ruidelijk ja op gezegd. Goed, straks meer uiteraard over de overname van het persbureau, het Nationale persbureau. Diverse partijen slaan de handen in één om helpdeskfraude aan te pakken. De details worden op dit moment bekendgemaakt. Dat gebeurt op een internationaal congres in Rotterdam. Daar is ook Joris van poppel. Joris, wat is helpdeskfraude? Als je gebeld wordt bijvoorbeeld door een Engels sprekende man... met een accent uit uh, India... die zegt dat er virussen zijn aangetroffen op jouw computer. Van dat soort gevallen hoor je steeds meer. 2000 mensen hebben daar aangifte van gedaan de afgelopen tijd. Want je staat zo'n man wellicht te woord. En voor je het weet, dan uh, geef je hem toegang tot jouw computer. Zelfs tot tandcodes, tot beveiligingscodes. Slachtoffer gesproken. Deze ochtend, die zegt dat hij 23.000 euro zo is kwijtgeraakt. En het is dus... Dus zeer ingrijpend voor de mensen die het overkomt... maar het is heel moeilijk op te sporen. Vandaar dat ze hier nu de handen ineens slaan. Politie, justitie, maar ook banken en telecomproviders... om te kijken of ze die belletjes uit India... of ze die een halt kunnen toeroepen. Straks een heel persoonlijk verhaal uh, daarover. En dat is heel indrukwekkend, kan ik u velden. Um, hij moest zich over zijn eigen handelen... en over het handelen van zijn collega's verantwoorden zojuist. De presidentcommissaris van ING, Jeroen van der Vier. Na alle ophef over de geplande salarisverhoging... van ruim 50 voor ING-topman Ralf Hamers. Politiek verslaggever Marleen de Rooij heeft meegekeken, meegeluisterd. Nou is het parlement steeds zeer kritisch geweest over deze kwestie? Kreeg van der Vier vanmiddag dan ook de wind van voren? Ja, dat kan je wel zeggen, Lara. Je ziet het niet zo vaak hier in Den Haag... dat de hele Kamer verenigd is van links tot rechts. Er is sprake van het Blaricum-syndroom. Ik verdien 1,75 miljoen. Jij verdient 2,5, mijn buurman. En dus is het van mij te weinig. Totale zelfoverschatting. Ik word Jupiler League betaald, maar ik speel eigenlijk Champions League. Ook bij de VVD was de verbazing groot. En dat zeg ik zeer onderkoeld. Voetbal is een teamsport... Je doet het nooit alleen. De heer Am Habers is geen Messi... die het alleen bepaalt, die alleen het resultaat van ING bepaalt. Burgers die zijn het zat, dat gegraaien van die bankiers... over de rug van de burgers. En uiteindelijk betalen zij het in een hoge renteopslag en winstopslagen. Als ik naar u luister, dan zegt u... er was veel ophef, er was veel commotie... we hadden misschien iets aan de communicatie moeten doen... maar uiteindelijk vindt u het nog steeds wel degelijk een heel goed idee... om het salaris met 1 miljoen euro te verhogen van de topman van ING. Als voorzitter maak ik het niet vaak mee dat een Kamer zo eensgezind is in de veroordeling van iets. Misschien kunt u daar eens op reageren. Wat het nou betekent voor u als tien partijen die hier vertegenwoordigd zijn... in hun eigen bewoordingen die teruggetrokken salarisverhoging veroordelen. Ja, dat is een interessante laatste punt. Uh, hoe reageerde Van der Veer daarop, Marleen? Ja, op al die kritiek. Ja, hij begon met een publieke erkenning... dat hij de zaak heeft onderschat... en dat de hele raad van commissarissen bij ING de zaak heeft onderschat. En legde, probeerde ons een beetje uit te leggen... hoe dat nou gaat in zo'n uh, vergaderzaal... en waar zo'n idee nou op is gebaseerd. Wat dachten we bij dat voorstel? Ik zeg expres verleden tijd. Dat er enig begrip zou zijn voor Europees denken... ten aanzien van dat beloningsdossier. Nou, zoals we hebben gezien, dat hadden we fout ingeschat. gaf veel commotie, dus we hebben het voorstel teruggetrokken. Ja, hij probeerde vandaag de Kamer ook mee te krijgen in zijn gedachtegang. De gedachtegang van zo'n bank, van de Raad van Commissarissen. Europees denken, noemt hij dat? Ja, hij zegt, we moeten buiten de Nederlandse grenzen kijken. En daar, daar hebben wij als bank nou eenmaal mee te dealen. En kijk maar jongens, voorafgaand aan uh, die hoorzitting... stuurde hij ook al die Kamerleden een grafiekje toe. Of meerdere grafiekjes, waar hij naar laat zien... kijk, dit verdienen ze bij andere Europese banken. En als je kijkt, hangen wij een beetje uh, onderaan. Dus uh, gemiddeld ligt Nederland een stuk lager er is eigenlijk niet echt iets om je zorgen over te maken. Ik hm, ben benieuwd, werkte dat argument? Nee, nee het, het, begon, het geheel, de hele hoorzitting begon relatief beschaafd. Uh, kan niet anders zeggen, met een paar uitgieters daar. Uh, maar uiteindelijk werd hij toch... Um, vindt hij linksom of rechtsom dat een topman meer moet verdienen. En toen ging het mis, want daar... Dat gaat er bij die politici echt niet in. Die zeggen, ja, hoe kun je nou na nou al die kritiek, al die ophef... nog steeds ervoor voor pleiten voor het idee van... ja, maar een hoger salaris is nodig. Dat was wel een beetje het interessante vandaag. Want daar zag je heel erg dat er twee werelden bij elkaar kwamen. De politieke en de financiële wereld. Luister maar even mee naar een stukje tussen SP-kamerlid Leijten... die heel veel in de wedstrijd stond vandaag, en Van de Veer. En Leijten vraagt hem hier om op te stappen naar deze fout degene die een beloningsvoorstel heeft gedaan... wat uiteindelijk niet geaccepteerd wordt door aandeelhouders... en in dit geval niet geaccepteerd is door de politiek en de samenleving... dat hij moet opstappen. En ik vraag me af of de heer van der Veer bereid is dat te doen. Mevrouw Leijten, dus uh, ja, u vindt dat ik moet opstappen. Het is wel zo, dat het is al een jaar geleden aangekondigd... Hoor, dat ik op 23 april opstap, dus... Uh, maar ik, ik denk, <lacht> ja, ja, ja... ja, ja. En u moet wel, voor, wel realiseren, dit was geen nieuw beleid. Nogmaals, dit was aangenomen beleid, afgestemd beleid. Dit was beleid wat we na jaren een keer moesten gaan uitvoeren. Dus dan zou je, als het ware, in uw woorden, zou je opstappen... over een voorstel wat nog nooit is aangekomen... waar het ooit besloten had moeten worden. Ja, ik vind dat, misschien past dat in het politieke denken... Maar in het bedrijfsleven vinden dat toch iets anders... als je zelf het idee hebt dat je een keer je beleid nou eens gaat uitvoeren... waar je voor je bent uh, aangesteld. Ja, je hoort het. Hier begint de sfeer een beetje om te slaan. Mm -hmm. uh, het wordt een beetje vinnig allemaal. En hij zegt ook, ja, wij, financiële wereld, ja, wij doen ook echt wat we zeggen. En dat kunnen jullie politici natuurlijk niet altijd zeggen. Dat zegt hij eigenlijk hier. Mm -hmm. Dus hier wordt het wat uh, spannender. En, en wat wil Van der Veer? Komt hij zelf met, uh, met ideeën of een voorstel? Ja, ja, hij zegt, wij zitten eigenlijk met een gigaprobleem... als uh, raad van commissarissen, want ING wil concurrerend zijn... een grote speler op de internationale niveau, Champions League... Hè, zegt hij de hele tijd, maar we zijn ook een systeembank. En dat is natuurlijk eentje die cruciaal is voor de Nederlandse economie. Dus als die omvalt, moet hij gered worden en hulp krijgen... van de Nederlandse overheid. Ja, voor dat soort systeembanken gelden in Europa speciale regels... maar Van de Veer wil van het kabinet weten, moeten wij als Nederland... Nou, het braafste jongetje van de klas worden en nog strengere regels hanteren dan onze Europese concurrenten. Nou, wat wij dus willen doen is met het kabinet overleggen wat het nou precies betekent om een systeembank te zijn. En zijn er dan meer Nederlandse eisen aan een systeembank dan andere systeembanken in Europa? De insteek daarbij ING zal zijn: we zullen er zeker goed naar luisteren, maar het is natuurlijk belangrijk voor ing dat er een gelijk of horizontaal speelveld is om in Europa te kunnen concurreren. Ja, hij wil weten: kunnen wij onze goede strategie voortzetten, zoals we die nu hebben gepland? Want ja, dan moeten we onze salarisniveau ook met die landen kunnen vergelijken, zegt hij. En daarover wil hij de komende tijd in debat met het kabinet, in gesprek met het kabinet, moet ik zeggen. En uh, op, de, op dit moment worden er ook nog allemaal andere financiële experts gehoord... door de Kamerleden, in de hoop die discussie zo langzaam uh, te kunnen voeren. Hmm. Nou Hoor ik hem ook zeggen dat het afgestemd beleid was. Wat wist het ministerie hier nou van? Ja, dat is een interessante kwestie, dat blijft toch een beetje onduidelijk. Want in de hoorzitting benadrukt hij nogmaals... dat het allemaal in goede overeenstemming met het ministerie is geregeld. Het ministerie van Financiën zei er eerder over... Nou, hoe hoog die salarisverhoging was, dat wisten wij niet. Maar hij zegt het, dat ja, de ministerie wist dat wij op Europees niveau keken. Ja, dan kun je wel weten dat het zo hoog is. Dus ik denk dat we het daar nog wel even over gaan hebben met het ministerie. Een benieuwd. Marleen de Rooijp, laat van je horen. Dankjewel. De verkeersinformatie weer in E-passet ja, het is een drukke spits met inmiddels meer dan 300 kilometer. Hey, dus het we loopt rap op, jawel. Op de A2 Amsterdam-Utrecht sta je nog steeds wel een half uur vast... tussen Apkoude en Maarse. al is de weg weer vrij bij Utrecht. Op de A4 zijn ze maar weer aan het doseren geslagen bij de Keteltunnel. Vanuit Den Haag nu na een kleine 20 minuten vertraging. En ook opvallend, de N208 Haarlem naar Velzen. Tussen Haarlem en de aansluiting met de A22 een file. 20 minuten ben je ermee kwijt, want de Velzen-tunnel was eventjes dicht. Nou, wij rijden door Naarbij Nijmegen. Het reformatorisch dagblad ligt onder vuur omdat de krant Flyers van de stichting... Civitas Christiana tegen de Soetsupply-actie met zoenende mannen heeft verspreid. Naar aanleiding hiervan is kerkganger Jasper Klapwijk een actie gestart om geld in te zamelen. Voor een pagina-grote advertentie in het Reformatorisch Dagblad. U heeft daarover kunnen horen vandaag op NPO Radio 1. Nieuws en Kobus is naar Heilig Landstichting, nabij Nijmegen, gereden. Staat voor de deur van de stichting die verantwoordelijk is voor de Flyers. Zayida het Reformatorisch Dagblad heeft al aangegeven hier op deze zender. de tegenadvertentie niet te plaatsen. Zijn ze daar blij mee? Ja. Nou ja, ik, uh, ik, ga het gewoon, uh, ik ga het hem, de campagneleider uh, van de uh, gezin in gevaar, voorleggen. Hugo Bos van stichting uh, Civitas Christiana. Ja, wat vindt u ervan dat het Reformatorisch Dagblad dat dus niet gaat publiceren? Die tegenreactie. Ja, goedemiddag. Uh, ja. We zijn heel blij mee dat het Reformatorisch Dagblad deze keuze gemaakt heeft. Het verrast niet geheel natuurlijk. Het is voor de hand liggend dat dit strijdig is met hun beginselen en hun overtuigingen. Ja, Zij zeggen en, het advertentiebeleid is genoteerd aan de Bijbel. En, precies, en daarom doen we dat niet. Dus u had dat eigenlijk al wel verwacht. Ja, ik had niet anders verwacht. En, en we vinden het sowieso heel moedig van het reformatorisch dagblad dat ze deze stap genomen hebben. Dat ze onze flyer geplaatst hebben, want het was van tevoren te verwachten dat dat ook veel reacties zou geven. En niet alleen maar vriendelijke en hele tolerante reacties. Nee, daar wil ik het zo meteen over hebben, maar ik wil het eerst toch even over die flyer hebben. En even ja. helemaal terug naar het begin. Want... U liep over straat, denk ik dan. U zag die reclamecampagne uh, voorbijkomen van, uh, van dat pakkenmerk. Wat dacht u toen? Wat was uw eerste reactie op nou ja, die twee zoenende mannen? Ja, tegen Reaktentie. de tijd dat ik 100 meter van mijn huis weg was... Zag ik, had ik die poster al drie keer gezien. En uh, mij drie keer over geërgerd. Uh, het is uh, aanstootgevend. En in het bijzonder voor kleine kinderen vinden we het aanstootgevend... om dat, dat soort seksueel getinde, getinte en homoerotische posters... om die te laten zien in het publieke domein. Ja, en dan denk je wel, het gaat om mannen die zoenen, dus nog kleding aan. Is, is dat zo erg voor kinderen om te zien? Nou, een andere de mensen? poster in diezelfde campagne had, had een van die mannen geen kleding of weinig kleding aan. Uh, dus, en daarnaast is het natuurlijk niet te zoenen als een moeder bijvoorbeeld afscheid van haar kindje neemt bij school, dan geef je ook een kus. En dat is, dit is natuurlijk niet dezelfde soort van kus, dat kan iedereen zien. Nou. U ergerde zich daaraan, dat is helder. Maar waarom dan vervolgens deze actie? Jullie besloten om 40.000 uh, flyers te verstrekken... Hè, bij, uh, bij de Klopt. abonnees van het uh, Reformatorisch Klopt. Dagblad. En dan uh, de oproep daarbij bij die ontvangers... om uh, het pakkenbedrijf een verzoek te sturen... van stop met deze pornografische campagnes. Waarom ja. deze actie dan? Nou, Je kunt natuurlijk heel lang aan de, aan de kantlijn zitten mopperen en, en zuchten en steunen... dat het allemaal zo erg is in deze tijd en dat alles erger wordt en de moraal om na gaat. En je kunt ook besluiten om er iets aan te doen. En dat hebben wij uiteindelijk besloten als stichting. Uh, Zo'n vier jaar geleden. En dit is een onderdeel van die om uh, de christelijke beschaving te verdedigen. Om dus niet aan de kantlijn te zitten. Maar om ook daadwerkelijk iets te veranderen. En steun te creëren voor uh, de standpunten waar wij ook voor staan. De bescherming je van je het gezin. je ook steun? Want als ik zo een beetje op de sociale media rondkijk. Dan zie ik vooral heel veel verbolgen reacties van mensen die het heel erg vinden. Want het is nogal wat om het op te roepen. Maar ook de foto erbij. Een, een zoenend dus homo stel met een groot rood kruis erdoorheen. Klopt. Dat is voor veel homo's natuurlijk ontzettend kwetsend. Nee, ik denk dat. Wij, wij hebben dat zelf als heel kwetsend ervaren. De reacties die we krijgen. Er wordt steeds gesproken over tolerantie als ik kijk welke haat, uh, welke bedreigingen... wij allemaal naar ons hoofd gekregen hebben... dat we dit gezegd hebben. Nou, dus ja, letterlijk fysieke bedreigingen. Maar ook haat, uh, de meest vulgaire taal... vloeken, uh, tieren... aan de telefoon, uh, via brieven... in e-mails, commentaars... onder Facebook Facebookpost. Het is volledig onbeschoft en onbehoorlijk hoe men reageert. Het heeft dus uh, nogal wat opgeroepen... die ja. uh, flyeractie. We gaan er zo meteen over verder praten, Lara. En dan schuift ook Jasper Klapwijk aan. Hij is dus die man... die eigenlijk uh, die tegenreactie die tegenadvertentie wilde plaatsen... waarvan het reformatorisch dagblad nu dus heeft gezegd... dat komt er niet. Maar uh, wie weet heeft hij wel uh, andere ideeën Ja, daarover. en ik vraag me ook af, als je gekwetst wordt... is het dan uh, goed om terug te kwetsen? Maar goed, misschien is dat iets voor straks. Zou dat gaan zijn? we zo meteen voorleggen. Jo. Ja. Tot straks. Laboratoria. Oplossingen voor een Doorbraak. Klinkt misschien als een 1 april grap, maar dat is het niet. De Chinese ruimteautoriteiten hebben de controle verloren over Tiangong 1. Een Chinese ruimtestation dat boven onze aarde zweeft... en langzaam maar zeker koers zet naar de aarde. Daardoor wordt vanaf vrijdag de kans met de dag groter... dat de brokstukken van dat ruimtestation op aarde zullen neerstorten. De nieuwsstations vinden het alvast spectaculair nieuws. Chinese space station Tiangong-1 is falling out of orbit. It's out of control now, and it will re-enter Earth's atmosphere. Tiangong-1 will enter Earth's atmosphere sometime between Friday and Monday, but the exact time of the uncontrolled fall is hard to predict. Scientists have been tracking when and where the space lab will crash. Ja, dit klinkt heel erg spannend. Uh, de vraag is eventjes: wat is hier nou van waar? Waar zullen de brokstukken bijvoorbeeld van het ruimtestation terecht kunnen komen? Ik vraag ik aan Stijn Lemmens, ruimtepuinanalist van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. Meneer Lemmens, goedemiddag. Goedemiddag. Wat doet u eigenlijk samen met uw collega's als ruimteafvalanalist bij de ESA? Uh, ik en mijn collega's, wij uh, analyseren uh, ruimteschroot of space debris in zijn meest algemene vorm. Dat heet dan, waar komt het vandaan? Hoe wordt het gegenereerd? Wat zijn uh, de impacten die het heeft op andere delen van andere satellieten in banen om de aarde? En waar gaat het heen? Dus in grote termen is dat dan. Ja, het ontwikkelen van, van sensoren om de te, te en op te volgen. Het berekenen van hun banen en te kijken wat de interacties met operationele satellieten zijn. En zoals voor het Chinese ruimtestation ook proberen te kijken wat er gebeurt wanneer het terug naar de aarde valt. Wanneer het ja. met de atmosfeer interageert. Dus je probeert ook een duidelijk beeld te krijgen over wat de consequenties zijn voor bijvoorbeeld de nationale veiligheid. Um, ja, voor de nationale veiligheid in, in de zin van we zijn uh, ons bewust dat wanneer brokstukken uit de ruimte terug naar beneden komt, dat die ook uh, gezien kunnen worden of dat er in een heel zeldzame geval ook delen van op aarde teruggevonden worden. Mm -hmm. Dus uh, op die manier proberen we inderdaad uh, voorspellingen te maken van waar dat het gebeurt, van welke gebieden er uh, getroffen kunnen worden en welke stukken er mogelijk uh, op aarde vallen. Ja, nou horen we allerlei gezwolle taal bij die, bij die uh, nieuwstations. Uh, want het is zo spannend. U houdt ook het Chinese ruimtestation in de gaten. Nou zag ik op het blog van de ESA een kaartje... waar de brokstukken mogelijk kunnen landen. Kunt u ons eens meenemen, waar kan dat allemaal gebeuren? Ja, de fysica is in ons voordeel, dat is vanuit Europees punt gezien. Wanneer het terug neerkomt, zal het neerkomen tussen 4, 43 graden noord en 43 graden zuid. Dus dat betekent dat alle continenten die daartussen liggen, grote delen van, van Noord-Amerika en Zuid-Amerika, Afrika, Australië en de zuidelijke delen van Azië, dat daar mogelijk een, een brokstukken vallen. Dat is wel een heel groot gebied. Dat is een heel groot gebied. Maar uh, het is zo groot op dit moment omdat het zo moeilijk is om te voorspellen waar het net gaat gebeuren. Wanneer we dichter en dichter bij het uh, eindelijke punt komen, van wanneer het met de, de lagere gebieden van de atmosfeer interageert, mm -hmm. dan um, spreken we over een, een zone van nog... Uh, laat ons zeggen, een duizendtal kilometer lang bij een tiental kilometer breed. waar dat mogelijke uh, brokstukken gevonden worden. En dus dat... dat wordt wel kleiner. Ja, precies. En het ruimtestation is 9 meter lang. weegt 8,5 ton. Dat is zo'n beetje onze hele nieuws- en koopbus volgens mij bij elkaar. Uh, dat is zo'n oude uh, Amerikaanse schoolbus. Uh, is het uitzonderlijk dat een ruimteobject met zo'n omvang terug naar aarde valt? Um... Eerst en vooral, het is zeker niet het grootste object dat, uh, dat ooit al terug naar de aarde is gevallen, uh, ongecontroleerd op zijn minst. Uh, maar het is ook niet uh, klein te noemen. Maar om het een beetje in context te plaatsen, een zwaar object, waarvan we spreken een satelliet die 100 kilogram of een, een lanceertrap die 100 kilogram of meer weegt, komt ongeveer terug naar de aarde elke week of elke twee weken. Nu spreken we hier natuurlijk over uh, 7, 8 ton. En dat is uh, groot te noemen, maar ook hier is het niet uh, uniek. Bijvoorbeeld, twee jaar geleden was er een uh, Russische cargo-module. die uh, voorraden naar het internationaal ruimtestation bracht. die ook gestrand was in een lage baan om de aarde. Hmm. en ook ongecontroleerd terug naar beneden kwam. Oké, okay. maar ik neem aan dat hij niet in zijn geheel op aarde terecht gaat komen. Nee, de, deze objecten zijn uh, natuurlijk niet gebouwd om uh, een wederintreden te, te overleven. Door de ging heen te komen? Ja, inderdaad. En dus uh, wanneer ze uh, opwarmen door de frictie met de atmosfeer... vallen uh, natuurlijk dingen uit elkaar, gewoon onder stress... of ze bereiken hun smeltemperatuur. Okay. En daardoor vallen ze verder uit elkaar. Ja, ja, ja. Nederland blijft dus, als ik u goed begrijp, sowieso gespaard. Maar moeten de mensen in die gebieden die u zojuist opzonden zich zorgen maken? Of komt het uiteindelijk toch in zee terecht? Um. Nou, Nederland is inderdaad volledig gespaard. En voor de mensen die toch nog in uh, die getroffen zone zouden wonen... is het belangrijk om in, uh, de, het effectieve risico in gedachten te houden. Dus stel je voor dat we niet alleen over het Chinese ruimtestation spreken... maar over al deze uh, brokstukken die in een jaar naar beneden kunnen komen. Dan het is het risico voor u en ik om geraakt te worden door een stuk ruimtepuin... in de grote orde van uh, 1 tot de, 10 tot 12e. Dat is dus vrij klein en ongeveer een miljoen keer kleiner... dan dat dezelfde kans dat u of ik geraakt wordt door bliksem in dezelfde tijd. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Ja, maar als het gebeurt is het natuurlijk wel heel vervelend. Ja, natuurlijk. Nou, de kans is niet nul, maar ze is nee. wel heel klein. Ja, ja. Nou, hopen dat, er, dat, het, uh, ja, dat niemand geraakt wordt. Dat het vooral in zee zal belanden. Uh, die Chinezen die zitten natuurlijk met deze zaken. Uh, is het ze echt niet gelukt? Ik weet niet of u daar wat over kunt zeggen, hoor. om, om hier, ja, Om dit te voorkomen zo ja, zoals gezegd, het, het gebeurt niet zo vaak, maar, maar het gebeurt. Sorry. Internationaal zijn er afspraken, of zijn er verbindende internationale verdragen, die zeggen dat de schade die op aarde wordt aangericht door de wederintreden van objecten volledig uh, ten laste komt van de staat die het veroorzaakt heeft. Ja. En dat betekent dan ook dat uh, er uh, voor een, een satelliet of een rakettrap gelanceerd wordt... dat er ook goed wordt nagegaan van wat het risico eigenlijk is... en we mm. proberen te minimaliseren. Oké. Okay. Goed, uh, Nou, wij wachten de dag af dat het gebeuren gaat. Waarschijnlijk uh, dus uh, vrijdag. Stijn Lemmers, space debris analyst, ruimteafvalspecialist... van de Europese Ruimtevaartorganisatie... ESA. Um, ik geef u ook nog even mee dat het wetenschapsprogramma Focus... vorige week een volledige uitzending aan ruimteafval heeft gewijd. En daarbij ook het uh, ruimteafvalbureau uh, van de ESA bezocht heeft. En die uitzending kunt u terugzien. Dan moet u even naar npofocus.nl. Dat zijn onze collega's van de NTR. Straks het laatste nieuws van de steekpartij in Amsterdam gisteravond. Wat is daar toch gebeurd? Willekeurige voorbijgangers werden het slachtoffer. En ons belangrijkste verhaal om vijf uur... Hebben gekozen voor helpdeskfraude. U hoort het verhaal van een slachtoffer. Een man die duizenden euro's kwijtraakt. NPO Radio 1. We gaan eerst naar het NOS-journal, Katrien Straatman. Het onderzoek van Defensie naar de misstanden in de Oranje-kazerne in Schaarsbergen schoot ernstig tekort. Dat zegt de Commissie Sociaal Veilige Werkomgeving Defensie. Die commissie werd eind vorig jaar ingesteld. nadat drie militairen in de krant hadden verteld. over hoe ze tijdens de ontgroening in de kazerne werden vernederd en mishandeld. Minister Ollongren geeft de gemeenten drie maanden de tijd om met ideeën te komen over het aardgasvrijmaken van woonwijken. Het kabinet wil dit jaar 90 miljoen euro steken in het gasvrijmaken van bestaande woonwijken. Ollongren wil zo'n 20 plannen uitkiezen en daar nog dit jaar mee aan de slag gaan. Tegen de CDA-bestuurder uit Leende, die op zijn erf een groot drugslab had, is vijf jaar cel geëist. Volgens de politie was het een van de grootste drugslaboratoria van Nederland. De ontdekking veroorzaakte voor jaar jaar veel ophef en het CDA zette de man uit zijn functie als penningmeester van de Brabantse afdeling. Facebook heeft het instellingenmenu in zijn mobiele app aangepast. Daarmee moet het voor gebruikers sneller duidelijk zijn welke persoonlijke informatie Facebook verzamelt. Onlangs werd bekend dat het Britse bedrijf Cambridge Analytica gegevens van 50 miljoen Facebook gebruikers heeft verzameld zonder dat die daarvan wisten. Dankjewel, Katrien. Wij gaan naar het weer. Marco Verhoef, nou, het heeft wel weer geregend vandaag. Zeg. Ja hoor, het was weer een natte boel. Het is op dit moment op veel plaatsen ook nog nat. Het regent nog, het duurt ook nog wel eventjes. En in de loop van de avond trekt de meeste regen dan langzaam naar het oosten... om uiteindelijk in de nacht ook Oost-Nederland te gaan verlaten... als laatste de provincie Groningen. Ja, dan wordt het dus droog na die neerslag... en dan begint het ook wat op te klaren. Meteen lage temperaturen, net boven het vriespunt liggen de minima. Ik verwacht er eigenlijk niet zo heel veel problemen van. Uh, en morgenochtend loopt... Pik natuurlijk gewoon weer op. Met een zonnetje morgen, alsjeblieft? Ja, nou ja, die opklaringen van vannacht hebben we ook morgen. En als de zon dan opkomt, ja, dan hebben we inderdaad ja. die opklaringen. Hey. Dus dat hey, ziet er op zich ja. helemaal niet onaardig uit. Uh, blijft niet helemaal droog, dat dan weer niet. Want er staan wel stapelwolken. En met name landinwaarts kan ook weer een enkele bui tot ontwikkeling komen. Het wordt zo'n 7 graden op de Wadden. 9, misschien wel 10 plaatselijk in het zuiden van het land. En de wind is over het algemeen matig uit het westen tot zuidwesten. Dan hebben we vrijdag een dag die toch ook lange tijd droog is. Met wolkenvelden, een klein beetje zon. misschien in de. Ochtend in het noorden nog een bui en tegen de avond in het zuiden weer kans op wat neerslag. En vrijdag komt de temperatuur overigens wel ruim boven de 10 graden met 11 of 12 als maximum. Weet je al iets over het weekend? Ja, uiteraard, de temperatuur gaat helaas weer wat terug, 8 tot 10 graden. Veel neerslag valt er niet, maar helemaal droog zal het weekend ook weer niet zijn. De meeste wolken hebben we op de zaterdag en de minste kans op neerslag de zondag. Ik een nog geruchten over mooi weer nog wat er aan zit te komen. Zullen we het daar ja, over een uurtje even over goed, hebben? En dan prima. kunnen we wat uitgebreider daarover praten. Ben benieuwd. René Passet, hoe is het inmiddels met de drukte? Ja, ik zie nu gewoon de teller zo snel oplopen. Vanaf uh, een uur geleden hadden we, nee, een half uur geleden hadden we 200. Nou, nu 460. Dus uh, het ziet er niet best uit. Veel dagelijkse files in de Randstad zijn gewoon twee tot drie keer zo lang. Dat heeft alles te maken met uh, de regen. Een paar uitschieters. De A1 Amersfoort-Apeldoorn tussen Stroe en Apeldoorn-Zuid. Een half uur vertraging. Op de A2 Amsterdam-Utrecht blijft het enorm druk tussen Knoop het Holendrecht en Breukelen. De weg is wel vrij vooraan bij Utrecht, maar ja, nog steeds een klein half uur vertraging. Op de A9 Amstelveen Alkmaar loopt het vast na een ongeluk bij knooppunt Velzen. Daar ben je al ruim een half uur mee kwijt. De linkerrijstrook is dicht. En omdat de A22 even dicht was, staat het nu vast op de N208. Dus de weg Haarlem naar Velzen. Uh, drie kwartier vertraging tussen Haarlem en de A22. Klassiek.nl presenteert klassieke muziek voor iedereen. Nu, als speciale aanbieding.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 Kom nu naar de grootste e-bike show van Nederland. Profiteer deze week van extra hoge kortingen... tot wel 650 euro op alle Stella e-bikes. Bezoek een van onze 36 e-bike testcenters. Nu ook bij jou in de buurt. Tweede paasdag geopend. Vanavond een kastboekje van Nederland. Jong geleerd. Van sparen voor een brommer naar geld lenen voor een studie. Vroeger spaarde je voor straks en nu leen je voor je toekomst. Financiële opvoeding is van alle tijden... Vanavond een kasboekje van Nederland. Tien over half negen bij de NTR op NPO 2. De grootste e-bike paashow van Nederland. Alleen deze week extra hoge paaskortingen. Ga naar stellafietsen.nl of bezoek een van onze e-bike testcenters. Ik ben Tom Kellerhuis, hoofdredacteur van HP De Tijd. Nu in HP De Tijd, de nieuwe lul 2.0. Hoe onbeschoftheid steeds meer een ticket naar succes wordt.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 De nieuwe lul 2.0, nu in HP de Tijd. Heerlijk helder en een beetje brutaal. Vijf minuten, bijna zes minuten over half vijf. Fijn dat u luistert naar Nieuws in Co. We gaan naar de hoofdstad. In Amsterdam zijn gisteravond kort achter elkaar... drie willekeurige voorbijgangers neergestoken. Vermoedelijke dader is een 32-jarige man uit Apeldoorn. We hebben nu contact met uh, Marijke Stoor. Zij is van de politie Amsterdam. Mevrouw Stoor, goedemiddag. Goedemiddag. Kunt u al iets meer zeggen over wat zich daar heeft afgespeeld gisteravond? Ja, wat we nu weten, wat er gisteravond gebeurd is... is dat uh, daar de verdachte uh, drie uh, omstanders uh, heeft gestoken. Hij heeft alle drie die omstanders eerst uh, bevelen om hun vervoersmiddel af te staan. En toen ze dat niet deden, ja, heeft hij hun gestoken. En dit speelt zich af allemaal in Amsterdam-West, in de Baarsjes? Ja, dit heeft zich afgespeeld in de Jan-Evertse straat. Allemaal in op hetzelfde stuk? Uh, nou, ongeveer wel, ja. Het is allemaal heel snel gegaan. Uh, drie slachtoffers zijn kort naar elkaar uh, gestoken. En, en u heeft een verdachte aan kunnen houden, heb ik begrepen. Dat klopt inderdaad. Dat is, Gelukkig ja. uh, hebben omstanders eigenlijk meteen 112 gebeld, waardoor uh, het moment dat de melding binnenkwam op onze meldkamer, wij konden meekijken op de camera's en de verdachte werd redelijk snel gezien en kon gevolgd worden. En op die manier konden uh, agenten ter plaatse hem redelijk snel aanhouden. Oh, Oké, okay. dus ze hebben gewoon de camera's bekeken en daarmee geschakeld en toen zagen ze hem lopen ja. als het ware. Ja, dat klopt. Heb je nou ook begrepen dat het weggooien van het mes ook gezien is? Nou, inderdaad. Op de camera's is gezien dat de verdachte een voorwerp weggooide. En later bleek dit inderdaad om een mes te gaan. En dit mes is in beslag genomen. Wat kunt u over de verdachte vertellen? Wat is dat voor iemand? Nou, op dit moment weten we dat het om een 32-jarige man gaat uit Apeldoorn. Uh, hij is geen onbekende van politie en justitie. En dat is wat we op dit moment over hem kunnen zeggen. Geen onbekende? Want in welke hoek moet ik het dan zoeken? Ja, wat ik daarover kan zeggen is dat hij eerder in aanraking is gekomen... met politie en justitie, uh, maar veel verder kan ik daar niet op ingaan. In Apeldoorn of op andere plekken? Nee, dan heb, heb ik het over uh, nationale politie. Oké. Okay. Ja. Wat, wat bezielt deze man? Heeft hij al iets verklaard? Nou, op dit moment zijn we aan het onderzoeken... wat de toedracht is van dit incident. Maar dat is voor ons ook op dit moment nog een raadsel. Nou ja, De toedracht van het incident, waarom die zomaar lukraak op mensen insteekt... als hij als iets wil hebben? Nou ja, kijk, het, inderdaad, uh, wat wij weten is dat hij de slachtoffers heeft bevolen om hun vervols, vervoersmiddel uh, af te staan. Waar wilde dus die heen dan? dan? Waar, wat, wat wilde, waar, waar wilde die heen dan? Wat wilde die? Dat, is voor, dat, dat, dat gaan wij nu onderzoeken. Wij gaan onderzoeken uh, waarom hij zo graag een vervoersmiddel wilde. En uh, ja, wat de toegang dus is. Heel vaag is dit. Um... Ja, het is inderdaad een, een, een heftig incident en wij willen daarom ook graag weten ja, wat er hier precies gebeurd is. Ja, dat begrijp ik. Hoe is het nu ja. met de slachtoffers? De slachtoffers zijn gelukkig uh, allemaal buiten levensgevaar en uh, stabiel. Oké. Okay. En u bent op zoek nog naar getuigen, hè? Is er nog veel onduidelijk? Wat, wat, wat wilt u weten nog? Nou, we hebben gisteren al met verschillende getuigen gesproken. Uh, maar we willen graag nog met mensen die eventueel daar ter plaatse waren. Uh, en die iets hebben gezien van het incident. die nog geen contact met ons hebben gehad. Uh, die willen we ook graag nog spreken. En waar kunnen mensen contact opnemen? Hoe moeten ze uh, dat, dat doen? Dat kan via. 0900 8844. En op politie.nl staat ook een, uh, een getuigenoproep over dit incident. En daar is het ook mogelijk om eventueel beeldmateriaal aan ons uh, af te staan. Kijk eens aan. Nou, Marijke Stoor van de politie ja. Amsterdam. Dank u wel voor de toelichting. Graag gedaan. Tien over half vijf tijd voor het laatste technieuws gaan we het hebben over het spel Fortnite. Dat breekt het ene na het andere record. Meer dan 40 miljoen mensen bijvoorbeeld keken naar een livestream van het spel op YouTube. En dat is echt een absoluut record. Aangeschoven is Nick Wouters van de economie-redactie. Zegt Nick, waar keken die mensen naar? Ze keken naar 100 YouTubers die tegelijkertijd één zelfde spel aan het spelen waren. Fortnite dus, Battle Royale heet het. Het zijn allemaal bekende YouTubers, die hebben allemaal hun eigen fans. Dus die gaan allemaal uh, kijken op dat moment naar hun YouTuber. En als je die dan allemaal bij elkaar optelt, dan kom je op die meer dan 40 miljoen kijkers uit. Ze zenden allemaal uit vanuit hun slaapkamer, doen heel enthousiast dat spel. En dat klinkt dan zo. Piro compañero! Ja, echt is het trouwens, dat had ik nog niet verteld. Oké, okay, ja, ik hoor het er niet helemaal aan af. Dit is voor veel ouders trouwens al een herkenbaar geluid, volgens mij. Hè? Ja. Uh, ook al is het dan in het Spaans. Schreeuwende YouTubers, heel populair bij jongeren... om daar inderdaad gewoon naar te kijken. En dat Fortnite, wat is dat voor spel? Dat is een spel waarbij je met z'n honderden dus tegelijk speelt. Je zit met z'n allen in een vliegtuig in het begin. Je gaat naar een eiland toe en dan spring je uit het vliegtuig wanneer jij wil. Dus dan kan je een plekje op het eiland gaan zoeken. En de gedachte is, wie blijft er als langste over... want je moet elkaar uh, doodschieten. Dat is dan toch wel de kern uh, van het spel, hè? dat je elkaar verslaat. En uiteindelijk, van die honderd blijft er dus maar één over... die er het beste gedaan heeft. Er zitten ook nog andere elementen bij... Bouwen bijvoorbeeld. Je kunt bomen omhakken zodat je je eigen uh, vocht kunt bouwen. Ga je daarin verstoppen en dan hopen dat je zo lang mogelijk daar kunt overleven. Mm -hmm. Dat die anderen elkaar al hebben verslagen zodat jij als winnaar uiteindelijk uit de bus kunt komen. Uh, en ook het gebied van het eiland wordt steeds kleiner. In het begin kun je dus het hele eiland verkennen. Maar je moet natuurlijk wel die mensen een beetje bij elkaar krijgen, anders is er helemaal geen spanning. Dus dat gebied wordt kleiner en kleiner. Je moet naar elkaar toe rennen en uiteindelijk blijft er dus maar eentje over. Dat en is het concept. Dit is razend populair. Dit spel. En ook dus uh, überhaupt om er naar te kijken. Waren zij hiermee de eerste? Fortnite? Vorig jaar was er een ander spel wat eigenlijk als eerste dit concept had. Uh, PUBG heet dat. Was echt ook een hele grote hit. Maar deze doet het nog. Die kopieert het idee Fortnite. En ze doen het nog beter eigenlijk. En daardoor wordt het een stuk populairder. Het is een beetje cartoony- het spel. Dus het ziet mm. er ook wat vriendelijker uit dan de die andere versie. En het belangrijkste: het is gratis. Dus Aha. iedereen kan het gaan spelen. Tenminste, om te gaan spelen is het gratis. Maar hoe verdienen ze dan hun geld? Ja, dan moet je uitbreidingen gaan kopen. Er zitten bijvoorbeeld grappige dansjes bij de personages. Nou, daar moet je voor betalen. Voor uh, uitrusting kun je betalen. Het zijn maar kleine bedragen. Dus je kan jezelf ook kleden, zeg maar. Inderdaad, als, uh, je wil je eigen held. stijl hebben natuurlijk. Zeker als je een bekende YouTuber bent. Dan wil je een poppetje wat, uh, wat, zeg, uh, waar je goed mee kunt vertonen. En dit, dat kun je dan aanschaffen voor een paar euro. En zo verdienen ze best wel veel geld, het bedrijf erachter. Ze hebben, het is nu net ook uitgebracht voor de iPhone. Dan moet je wel nog een uitnodiging hebben. Dus nog een beperkt groepje kan het spelen. Maar zelfs dan hebben ze al per dag 400.000 euro ermee verdiend. Zo. Wordt alleen maar meer, want straks komt het spel ook op Android-toestellen. Het gaat naar de grote massa, dus dit is echt een geldkoer, dit spel. En wie zit hierachter? Wie verdient hier zoveel geld mee? Het zijn Chinezen die er veel geld mee verdienen. Epic Games is de maker, dat is gewoon een Amerikaans bedrijf. Maar een groot deel van de aandelen is in handen van Tencent. Dat is een bedrijf waar we het wel eens vaker in deze rubriek over hebben. In deze rubriek. Het is een... Echt een hele grote speler aan het worden op gaming-gebied. China bepaalt steeds meer. Ze heeft hmm. steeds meer de populaire spellen in handen. Ik noemde net PUBG. Ook dat is van hetzelfde Chinese oh. bedrijf. Uh, League of Legends, ook razend populair. Is ook van Tencent. In een tijd hebben ze 15 miljard verdiend met games. En het wordt alleen maar meer. En het is een beetje een gewelddadig spel. Moeten ouders zich zorgen maken als kinderen hier mee spelen of naar kijken? Ik ben zelf ouder. Mijn zoontje vroeg het. Die zei, het is zo populair op school, uh, Fortnite. Maar ik zal het wel niet kunnen mogen spelen, hè, want het is met schieten en zo. En ik zei, nou, ga het toch maar gewoon proberen, jongen. Ik heb hem een beetje gestimuleerd daarin. Want ik dacht ook, ja, het is wel schieten... maar het is iets meer tikkertje dan dat het echt gewelddadig is. Je ziet het bloed niet om je heen spuiten. Het is een tactisch spel. Hè. Je leert er, uh, uh, je reflexen worden getest. En het is ook heel erg met socializen. De hele klas doet het. Ze praten met elkaar tijdens het spelen. Het is eigenlijk het buitenspelen... M maar, dan maar dan buitenspelen 2.0, ja. <laughs> Dankjewel. Het nieuwe buiten. Mooi. Uh, René van hoe is het met dat buiten, de snelwegen? Gaat het uh, de verkeerde kant op? Ja, dat gaat het voorlopig nog wel, uh, vrees ik. 501 kilometer inmiddels. Ai. Yes. En dat bij allemaal Maast... door een beetje regen. Dat allemaal door een beetje regen. Want heel veel ongelukken zijn er niet gebeurd. Hoewel, bij Amsterdam is het wel mis in de buurt op de A9... bij knooppunt Velzen, dat is ik bij Haarlem. Vanuit Amstelveen ook maar Vandaar dat er 12 kilometer file staat voor knooppunt Velzen. Al is de weg wel weer vrij. En een nieuw ongeluk bij Maastricht in de buurt op de A2. Vanuit België, tussen het Europaplein en Maastricht... inmiddels ruim 20 minuten in de file. <tied>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 to take the hand of a girl called Brody who thought your performance was cool Tune in, turn on, stop that and your tracks of the voice can sing singing about some fool on the hill Please sing a song for us Play your guitar There is. Continental Uptight Band. Mooie naam trouwens. Please sing a song for us. Nieuws and go. We zijn met onze mobiele studio naar Heilig Landstichting nabij Nijmegen gereden. Want de stichting Civitas Christiana uit dit dorp heeft 40.000 flyers tegen de Soetsupply-actie. U weet wel, met die zoenende mannen. in het reformatorisch dagblad laten verspreiden. Nou, naar aanleiding hiervan startte kerkganger Jasper Klapwijk een crowdfunding om geld in te zamelen voor een pagina groot. Tegenoffensief, een advertentie in diezelfde krant. Nou, u hoorde eerder al hier op NPO Radio 1 dat het reformatorisch dagblad deze advertentie niet gaat plaatsen. Ze hebben hem geweigerd. Zij, Idemagé, hoe zou die tegenadvertentie er eigenlijk uit hebben gezien? Nou, de bedoeling was, Lara, dat het uh, ongeveer een halve pagina in die krant... Uh, in beslag zou nemen in het uh, Reformatorisch Dagblad. En daarop zou een, uh, een zoenend homo stel te zien zijn. Een andere foto dan we zagen bij, uh, bij de pakkenreclames. Maar wel ja, twee mannen die overduidelijk met elkaar aan het zoenen zijn. Maar ja, dat gaat dus niet door. Uh, we zijn hier in afwachting van Jasper Klapwijk... de initiatiefnemer dus uh, van die advertentie, dat het niet doorgaat. En hij komt nu ook echt letterlijk op dit moment de bus inlopen... Ik ga vast even naar de initiatiefnemer van de tegencampagne dan. Van stichting Civitas Christiana. Hugo Bos hoorde u eerder ook al in deze uitzending. En toen vertelde u dat u veel negatieve reacties heeft ontvangen. En ook bedreigingen. Kunt u wat concreter zijn? Wat heeft u gehoord? Nou, dat klopt inderdaad. Uh, we hebben uh, zo'n twee weken geleden in, in Nijmegen uh, op straat campagne gevoerd hiertegen. En uh, toen zijn we de, moesten we door de politie beschermd worden. In bescherming genomen worden omdat we aangevallen werden. Onze materialen werden vernield. Maar onze kleding, aangevallen werden echt fysiek, fysiek geweld? Ook, ja, ja, ja, we hebben ook aangifte gedaan bij de politie van bedreiging en van vernieling. Um, dus toen merkten we dat al en nu bij deze actie merken we ook dat uh, via de e-mail, via de telefoon, mensen die scheldkanonades, vloeken, uh, verwensingen, allerlei ziektes die je toegewenst worden, et cetera. Ja, nogal, nogal wat reacties. Ik ga even onze andere gast verwelkomen. Jasper Klapwijk, welkom Dankjie. bij ons in de bus. Uh, ja, Jasper, um, we hebben begrepen dat uh, die advertentie... die je van plan was om, om te plaatsen... dat dat uh, is geweigerd hè, door het Reformatorisch Dagblad. Dat heb ik niet begrepen en ik heb het RD zelf gesproken. Uh, wat zij gezegd hebben is... Uh, we willen graag met jullie in gesprek... Uh, en uh, daar hebben we natuurlijk ja op gezegd. Dat gaat volgende week ergens plaatsvinden. Er is nog geen advertentie uh, ingediend. Dus er kan ook niks geweigerd worden nog. Nee, oké, okay, Maar mijn collega uh, Guilene Plag van uh, NPO Radio ja. 1 heeft het voorgelegd. Even he, theoretisch zien van stel je voor die advertentie wordt aangeboden. Ja. Dan zeggen zij nou, in principe gaan we dat dan gewoon niet plaatsen. Ja, maar daar gaan we dus over in gesprek. En er is maar nog dat geen... hebben ze tegen u nog niet gezegd. Nee, de, de, wat we hebben gezegd is... we gaan met elkaar in gesprek erover. Mm -hmm. En uh, er is ook nog geen advertentie aangeboden. Dus het zou heel raar zijn... Hè, als er nu al een weigering zou zijn. Want ze hebben nog helemaal niet gezien... wat ze dan zouden moeten plaatsen. En, en nee, daar hebben wat We ook een aantal, wat u nou, wil, nou, we een aantal opties voor. Wat u, ja. En uh, uh, uh, uh, zij willen daar graag eerst over in gesprek. En dat lijkt mij de goede volgorde. Eerst ja. maar eens even over de inhoud praten. En dan kijken van wat zouden we zeg maar, uh, aanbieden als advertentie. En uh, dan kijken of ze het weigeren of willen plaatsen. Ja. Dat Horen. Want ik heb begrepen dat het in ieder geval dat het de bedoeling is dat het dan. Ik, heb, ik hou hem nu in mijn handen dat het deze foto is: een, een foto van twee ja. mannen. Die, uh, ja, dat klopt. Dat is een, uit een campagne van uh, Fun For Freedom ja. uh, van Shirin Musa En uh, ik heb eerder al gezegd: van, ik uh, verwelkom die campagne uh, graag. Hey, uh, welkom in Amsterdam ook. Uh, en ik vind het heel mooi zeg maar, dat ze dat nu zelf uh, gezorgd hebben, dat het niet door de gemeente gesteund hoeft te worden. Het zou heel mooi zijn als dat ook in uh, het RD komt met inderdaad die crowdfunding-actie. Oké, okay, nou we gaan zien wat er uit dat gesprek komt. Ja. Maar eerst even uh, naar uw reactie. Dus want u, u, u, uh, u zag een foto voorbij komen van ja. de flyer, uh, klopt. Die meneer Bos uh, heeft verspreid. En wat dacht u toen? Ja, ik dacht wat jammer. Uh, hij ligt hier ook op tafel. Hè? Althans, ja. die afbeelding van, uh, ja, uh, komt op mij over als censuur. Hè? Van, uh, je zet er een enorme streep doorheen. Ja. Zoenende mannen waar een ja. dik rood kruis op is ja. geplaatst. Ja. En, uh, nou, wat mij echt uh, wel stoorde was van... Uh, ja, de kinderen uh, mogen dit niet zien. Nou, uh, ik ben zelf christen, maar ik voed mijn kinderen helemaal niet zo op. Uh, ik vind dat kinderen uh, best uh, uh, uitingen van liefde uh, mogen zien. En dat is een zoen volgens mij. Ja. Dan wil ik dan meteen even aan meneer Bos voorleiden. Ja. Nou, we hebben ook niet bezwaar tegen, uh, tegen zoenen in het algemeen. En uh, je begroet elkaar als familie of als vrienden... als je elkaar tegenkomt op straat of ergens anders... begroet je elkaar met een zoen soms. Dat is in ieder geval zeker niet abnormaal. We vinden deze poster en ook de andere poster... die ze op hetzelfde moment verspreid hebben... zijn duidelijk erotisch getint. De hele houding van de twee mannen. Eén uh, poster waarbij een man bijna naakt is... en een andere poster waar men duidelijk in erotische posen elkaar zoent. Het gaat om dat erotische. Uh, Homo-erotische afbeelding, dat is wat ons... Uh, er stort ja. Ja, zo, zo zie ik het uh, heel eerlijk gezegd niet. Ik zie gewoon twee mensen die uh, van elkaar houden... en die elkaar dus genegenheid tonen, zullen maar zeggen. Uh, ik denk daarbij niet direct aan, uh, aan uh, seks, zullen we maar zeggen. Ik denk daarbij gewoon aan liefde. Ja, en u zei net... Ik, ik heb zelf ook een christelijke achtergrond. Hoe wordt in uw omgeving... In nou, uw voorgrond zelfs. U, <laughs> hoe wordt in uw omgeving op gereageerd, op deze flyeractie? Uh, nou ja, mijn omgeving is de Oude Kerk in Amsterdam. En uh, een groot deel van de mensen die daar komt, is zelf homo. Dus die uh, vinden dit uh, ja, op geen enkele manier aanstootgevend of... Uh, ja, hoe reageren zij? Zij reageren positief op zeg maar, het, het, het, het plaatsen van zo'n uh, campagneposter met twee zoenende mannen. Dat ja. vinden ze prima. Maar even, ik wilde eerder weten wat de reactie oh, hier, is op die, op die flyer. Op die flyer? Ja, ja, het het Rode Kruis, nou ja ontzettend wat jammer dat dat, dat, dat, dat dat nodig is. Uh, uh, waarom zou je dit niet mogen zien? Uh, dat is uh, mijn reactie, maar dat zou denk ik ook de reactie zijn... van de meeste mensen in mijn omgeving. Zijn ze gekwetst? Nou ja, dat, niet persoonlijk, maar de, dat dat niet zichtbaar zou mogen zijn, is natuurlijk wel uh, ja, belemmerend, zo maar zeggen. Vind ik, Ja, jammer. Ja, want meneer Bos, we kregen net ook een, een reactie van de luisteraar die u mm -hmm. eerder uh, had gehoord in onze uitzending. En die zei: van ja, um, de naaste liefde, dat ontbreekt er dan toch aan? Waarom als naaste liefde, daar staat het toch voor? Wat staat voor naaste liefde? Kijk, het uh, christendom staat toch ook voor naaste liefde, maar kennelijk dan dus niet als het tussen twee mannen gaat. Nee, maar niet elke vorm van liefde. Ook, ook niet de liefde tussen een man en een vrouw. Dan zijn er dingen, uitingen van die liefde uh, die in een bed plaatsvinden, die je desondanks niet op straat laat zien. Mm -hmm. Ondanks dat, die, dat dat volgens de kerk prima toegestaan is als je getrouwd bent, uh, mag je die liefde uh, aan elkaar betonen, uh, ook in seksuele zin. Dat verbiedt de kerk niet. Maar dat wil niet zeggen dat je dat hetzelfde in het publiek domein gaat doen. Daar gaat het om. Uh, ja. Hoe luistert u daarna? Nou, ja, ik pleit uh, niet uh, zullen we zeggen, voordat iedereen uit de kleren gaat... en uh, in het wild voor seks gaat uh, hebben. Dat lijkt mij echt helemaal niet de bedoeling. Maar ik zie die posters dus gewoon heel anders. He. Ik, het erotische waar u het over heeft, dat zie ik gewoon er niet in. Ik zie twee mensen die elkaar lief hebben... en die genegenheid voor elkaar tonen. En het lijkt mij dat kinderen dat prima mogen zien... ook als het gaat om mensen van hetzelfde geslacht. Het is overduidelijk als je ook de vorige posters ziet... van hetzelfde bedrijf. Vrouwen volledig naakt en mannen die op hun borsten zitten. En andere dingen. Het is volledig vulgair. En Het had zo in de Playboy kunnen staan. Daar had de Playboy zich niet voor geschaamd. En nu wordt het op billboards op straat getoond. Het is echt Daarom zot voor woorden. Ik interessant om nu dat voor te leggen. Wat wilt u met deze actie bereiken? Want Soetsupply staat er inderdaad om bekend. Om die reclamecampagnes Seksueel getint. Liggen vaker onder vuur. Trekken zich daar dus niet zoveel. Van aan. Nou, ze moeten dat deels wel. Ze zijn al veroordeeld door de reclamecodecommissie in een eerdere situatie. Dus het is niet dat ze zich daar helemaal niks van aan kunnen trekken. Maar ze hebben tot nu toe vanuit publieke uh, opinie weinig reactie gehad. Nu dus heel veel, maar uh, in, bij eerdere campagnes minder. Uh, dus wij vinden ook het hoog tijd dat er een nadrukkelijk uh, signaal gegeven Sorry, wordt. En... Ook niet van jullie trouwens. Nee, op dat moment niet. Deze campagne maar wel is, pas, is pas heel waar, waar, spannend. Waarom dan wel als het om twee mannen gaat... die volgens mij helemaal niet in een erotische pose uh, met elkaar verstrengeld zijn... maar niet bij een overduidelijk wel erotisch bedoelde campagne? Nee, op dat moment was die campagne nog niet gestart. De stichting bestaat nu drie jaar, hmm. dus relatief kort. En we hebben eerst ons op een aantal andere zaken gericht... en niet op, op uh, maar gezin, gezin als en snap familie. Niet, zeg maar, dat dat overkomt als van u moet uw homo's hebben? Nou, dat is hier wel iets wat, we, wat ons daaraan stoort. Hè. We hebben uh, op straat flyers verspreid waarom wij uh, uh, een tegenstander zijn van het homohuwelijk. Uh, dus dat, ik ontken niet dat, dat dat ook iets mee te maken heeft. Maar dat wil niet zeggen dat wij pornografisch getinte beelden die heteroseksueel zijn wel oké okay zouden vinden. Daar zijn we evenzeer tegen. En als dit bedrijf zo'n campagne zou starten, zouden we zonder meer daar campagne tegen voeren zonder twijfel. Jammer dat u dat niet in het verleden al gedaan heeft. Ja, maar je moet er wel... U laat nu wel de verdenking op zich dat u een bepaalde bevolkingsgroep eruit Of een bepaalde seksuele voorkeur eruit kiest. En dat u daar tegen voeren. Dat niet ik kwalijk. Dat is niet geheel toevallig. Kijk, als je kijkt naar hoe het gedrag is tijdens een gayparade, dan zie je dat vulgariteit en provocerend gedrag iets is wat in de LHBT-gemeenschap meer voorkomt. Ik zeg niet dat alle mensen die een LHBT-achtergrond hebben, dat die allemaal zo zijn. Maar het is wel iets wat je veel vaker ziet. En ook de vulgariteit Mee wij te maken hebben gehad op straat... ...als ook in, in andere uitingen... ...zie je dat, dat dit... Uh, ja, dat vind uh, ik wel ver gaan dat u dat zegt. Dat, dat ja. homo's kennelijk gerder zijn dan Nee, nou, Kijk, u wat er op die boten in Amsterdam gebeurt. Het is uitgesproken vulgair en platvloers. We, ja, maar we, ja, we moeten het hier helaas, helaas bij, uh, bij houden... ...want de tijd zit simpelweg op. Um, ik wil nog even tot slot, Jasper. Wanneer hebben we dat gesprek met het Reformatorisch Dagblad? Uh, na Pasen. We gaan eerst samen Pasen vieren. De, de, de mensen van het Reformatorisch Dagblad in hun kerk en ik in mijn kerk. En dan daarna treffen we elkaar. Oké. Okay. Dat okay, ja. gaan we zien. Wie weet wordt die advertentie dan het als we geplaatst. zeker een goed gesprek. Oké, okay, dank jullie wel voor dit Bedankt. gesprek. Tja, toch tegen homo's. Um, moet toch de conclusie zijn Meteen na vijven Verhaal van een man die alles kwijtraakte na een telefoontje. Hij dacht Microsoft aan te lijn te hebben. Dat was iets anders. NPO Radio 1. Ja, de tikkende tijdbom, zo lijkt het voor uh, Donald Trump. Were you physically attracted to him? No.